9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Over een uur begint in de Jaarbeurs in Utrecht een congres van het CDA. Belangrijk punt op de agenda is de zaak rond de asielaanvraag... van de 18-jarige Mauro Manuel uit Angola. CDA-minister Leers is van plan om Mauro uit te zetten. De fractie steunt hem, maar de Kamerleden Ferrier en Koppenjan... overwegen dinsdag bij de stemming af te wijken van het fractiestandpunt. Gisteren riep CDA-burgemeester Rombouts van Den Bosch... het partijcongres op om op te komen voor Mauro... Hij hoopt dat het congres de Kamerfractie kan overhalen om Mauro te laten blijven. De NOS doet vanaf kort voor tien live verslag van het CDA-congres op Politiek 24 en in extra journaals. Alle vliegtuigen van Qantas Airways blijven voor onbepaalde tijd aan de grond. De directie van de Australische Luchtvaartmaatschappij vindt het onverantwoord om nog vluchten uit te voeren... door de vele acties die de afgelopen weken zijn gevoerd... Piloten en onderhoudspersoneel legden keer op keer het werk neer... waardoor veel vluchten uitvielen... en er achterstallig onderhoud aan de vliegtuigeren is ontstaan. Piloten en onderhoudspersoneel willen meer loon. De directie van Qantas wil pas weer gaan vliegen... als het arbeidsconflict is opgelost. De noodwaterkeringen in de Thaise hoofdstad Bangkok lijken het te houden. Daardoor groeit de hoop dat het centrum van de miljoenenstad... grotendeels droog blijft.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 Vooral gezinnen met lagere inkomens worden volgens GroenLinks getroffen. Een derde van hen gaat minder werken. Bij een hoger inkomen gaat het om een kwart van de ouders. Het weer bevolkt eerst nog kans op mist. Later breekt de zon door. Wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Files op de A12 Utrecht richting Arnhem. Door werkzaamheden tussen Bunnik en Maarsbergen, 3 kilometer. En door uitgelopen werkzaamheden op de A58 van Tilburg naar Breda. Vanaf kloppend Sint-Annebos tot spelpend Galder. 3 kilometer. Dit is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. Nou, we zitten nog 15 seconden voor drie minuten over negen. Zo vroeg zijn we er zelden bij. Goede dat dag. komt omdat er geen lekker weer in eigen land. Precies, is. nee, dat is ook zo. Ja. Die ene mevrouw die, die nam het toch over. Nou nee, ja, goed, gaan we niet over filosoferen. Welkom terug bij de nieuwshow. Tot 10 uur hebben we de volgende onderwerp. Over een kwartier vertelt je de Nauta van Deltaris ons alles over wat de camera's ons niet laten zien. En dan hebben we het over het overstroomde Bangkok in. Thailand. Daarna aandacht voor de vreemde liefde van vrouwen. Voor wat? Voor foute mannen. En om kwart voor tien de haken en ogen van een dichtbevolkte wereld ter gelegenheid van de geboorte. We gaan u allemaal ermee feliciteren van de zeven miljardste wereldburger. De gezondheidszorg kan goedkoper en tegelijkertijd beter worden. Dat is de stellige overtuiging van hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen Bas Bloem. Deze week werd Bloem gekozen tot zorgheld van het jaar 2011. De verkiezing is georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is bedoeld voor mensen die de zorg waarvoor ze verantwoordelijk zijn beter, sneller en goedkoper weten te maken. En Bloem behandelt, hij was hier ooit ook eens een keer voor een heel ander onderwerp. Dat ging toen over de ziekte van Parkinson waar hij zich mee Bezighoud. Hij heeft voor zijn patiënten een zorgmodel ontwikkeld dat een miljoen euro's bespaart. En hoe dat in elkaar steekt, gaan we vragen aan de nationale zorggeld zelf. Goedemorgen Bas Bloem. Goedemorgen. Ja, wat is de betekenis van die prijs voor u? Ja, het is toch een grote eer natuurlijk. Uit honderden gegadigd heeft VWS drie mensen uiteindelijk afgevaardigd. En dat werd echt een ordinaire verkiezing. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. Die term is een beetje bombastisch en, en, en, natuurlijk. Wie stemt, wie stemt er dan? Nou, je moet je eigen netwerk eigenlijk mobiliseren. Oh. Dus je gaat je buren, je vrienden, vrienden, je familie... Ik heb aan de ene kant een groot netwerk. En veel studenten. Dus college heb ik ook gegeven. En aan de studenten natuurlijk gezegd, dan moeten jullie op mij stemmen. Maar ik denk wel dat het concept ook wel heel veel mensen aanspreekt. Nou ja, dat, dat denk ik ook. Want uh, als je... Ideeën levert die heel goed uh, stroken met die van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Ja, ja dan ze zijn ze natuurlijk gewoon dolblij met zo'n zorggeld. die precies in hun scheur zit, om het even onwelvoegelijk uit te drukken. Nou ja, er moeten gewoon oplossingen komen voor ja. de zorg. Het gaat ons ontglippen. Uh, mensen worden ouder, mensen krijgen meer ziekten. De technologische vooruitgang gaat enorm. En die zorg wordt onbeheersbaar qua kosten. Uh, we komen straks 400.000 mensen tekort in de zorg. die de handen aan het bed willen leven. 400.000. Hè? En die mensen lopen rond. Die werknemers en die heten patiënten. Dus een van die oplossingen die wij voorstaan, is de patiënt als actieve deelnemer aan het gezondheidsproces uh, ja. in te gaan zetten. Ja, u zegt de rol uh, want, want het klinkt natuurlijk bijna te mooi voor woorden. Hè? Het kan beter en ook nog eens uh, ja. goedkoper. U zegt al, die patiënten moeten een andere rol uh, gaan spelen, maar ook uh, de rol van, uh, van de dokters moet, ja. uh, moet gaan veranderen. Van een god in een. Gids, Wij die, moet dat veranderen. Van een dominante manager moeten ze meer naar een coach. Ja. Hoe legt u dat eens uit? Nou, dokters die beschouwen patiënten nu nog heel erg goed bedoeld... als het object van hun bedoelingen. En uh, beslissen voor de patiënt. Het blijkt dat mensen heel graag zelf kunnen... en ook willen meebeslissen over hun gezondheid. Het blijkt dat als je patiënten ingewikkelde medische informatie voorlegt... en je laat ze zelf keuzes maken, dat ze interessant genoeg... niet alleen de beste, maar vaak ook de goedkoopste oplossing kiezen. Hoe komt dat? Hoe verklaar je dat? Nou, dat komt omdat mensen denk ik heel goed verstandig mee kunnen denken over hun gezondheid. Ik denk dat we veel te veel mensen een beetje dom gehouden hebben, misschien niet bewust, maar onbewust, maar het blijkt dus als je patiënten heel serieus neemt en dat willen ze graag, dat ze wel degelijk heel goed mee kunnen denken. Laat en ik nou denk uit... dat dat artsen naar de universiteit gestuurd zijn om te leren juist die patiënten goed te adviseren. Ja, het is een hardnekkige misvatting dat die uh, nieuwe manier van denken betekent dat patiënten tweede dokters moeten worden. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dat willen patiënten niet, dat hoeft ook helemaal niet. Alleen het interessante is dat als je patiënten alle informatie geeft die een dokter ook heeft en ze later vanuit hun eigen perspectief over meedenken, dan is die oplossing die je uiteindelijk kiest ook degene die per definitie het beste past bij die patiënt. En u zegt ze kiezen dan ook de goedkoopste oplossing. Ja. Dat ja. vind ik dan wel weer... Uh... Vrij onbegrijpelijk. Nou, een heel mooi voorbeeld is collega Jan Kramer... hoogleraar voorplantingsgeneeskunde uit, ook uit het UMC Centraal Bouwd. Die, die behandelt vrouwen die niet zwanger kunnen worden... en die kunnen kiezen tussen één of twee bevruchte embryo's terugplaatsen. Twee embryo's is natuurlijk meer kans dat je zwanger wordt... maar het is ook duurder en gevaarlijker... want een zwangerschap is gevaarlijk. Als je de patiënten alle informatie geeft over kosten en veiligheid... weet je dat vrouwen dan massaal kiezen voor één embryo. De goedkoopste en de veiligste oplossing. En dat is hartstikke interessant... Maar zou het niet een dokter moeten zijn die zegt van luister eens, we gaan gewoon één terugplaatsen, want het is gewoon beter en dat is goedkoper. Het interessante is dat je als patiënt denkt dat het heel zwart-wit ligt in de zorg, dat er altijd maar één oplossing is. De waarheid is dat er vaak meerdere keuzes zijn en, uh, en dan weet de dokter het ook misschien niet helemaal zeker. Nu wordt de zorg erg gedreven door de wens en voorkeuren van de dokter. Uh, patiënten moet je daarin in bij betrekken. Ik zal één voorbeeld uit de Parkinson Zorg geven. Ja, dat is uw eigen terrein. Dat maar... is mijn eigen terrein. Ja. Bij eindstadium Parkinson kun je kiezen tussen een hersenoperatie... Uh, of een slangetje in je buik... waarbij er een vloeibaar medicijn in je darmen wordt gepompt. Die behandelingen zijn volgens onze medische richtlijnen... staan ze op de gedeelde eerste plaats. Wat je ziet is dat er ziekenhuizen in Nederland zijn... die doen alleen maar het slangetje. En er zijn ziekenhuizen die doen alleen maar de operatie in de hersenen. Dat heeft dus niks te maken met de wensen van de klant. Dat heeft te maken met de wensen van de dokter die zich misschien meer vertrouwd voelt met een van die behandelingen. Hm. Wij gaan nu die patiënten al die informatie voorleggen... en we denken dat niet alleen de keuze beter wordt... omdat die beter past bij de patiënten... maar dat ze ook veel trouwer zijn aan de behandeling... omdat het je eigen keuze is. Ja, en wat is dan uiteindelijk uh, wat u doet? Want u mag dat wel aan die patiënt uh, vertellen... maar een van de verdere onderdelen van uw plan is... dat in de kliniek waar u werkt, maar ja. een van die twee specialisaties... Uh, tot wasdom komen en de andere ergens anders. Dus dan gaat u toch uiteindelijk niet uh, op een hele nou ja, duidelijke manier... die mensen toch de keuze geven ook om ergens anders naartoe te gaan. Nou, het ligt iets genuanceerder. Wat ik, wat ik voorsta is dat ziekenhuizen en dokters... ook moeten ophouden met alles aan te bieden. Maar ik denk wel dat één ziekenhuis alle Parkinson-zorg moet bieden. Maar de vraag is of datzelfde ziekenhuis ook alle reuma- en suikerziektezorg moet leveren. Nee, want nu is het dan zo: als je die mensen laat kiezen. dan kiezen ze misschien een behandeling die niet in dat ziekenhuis uh, geleverd wordt waar ze ja. dan nu ja. lopen. Dus ja. dan moet je dat helemaal, dan moet je ook zorgen dat al die Parkinson-behandelingen uh, dan ook op één plek komen. Ja. Ja, dus in feite is de tweede verandering die we voorstaan... Is een, de ene is een actieve rol voor patiënten. Het tweede is dat dokters moeten ophouden met het denken dat ze alles kunnen aanbieden. Dus ParkinsonNet, wat wij ontwikkeld hebben, is een oplossing voor dat probleem... waarbij we gezegd hebben, niet met iedereen alles een beetje. Het was net homeopathie in Nederland. Maar we gaan een paar mensen in Nederland hele goede parks laten leveren maar vervolgens wel aan die klant duidelijk maken waar die experts zitten. Maar dat is toch al uh, lang eigenlijk eerder besloten, dat dat die kant uit moet? Ja, het is wel besloten, maar het interessante is dat gedrag veranderen... is in algemene zin moeilijk, maar in de zorg is het al helemaal moeilijk. En het is wel echt een kanteling in het verschuiven van de macht. Want wat, wat zeggen ze bij u in het ziekenhuis? Zeg, uh, schrijf even uit met dat gezeur, joh, ik ben mijn baan kwijt... en voor je het weet zit ik in Enschede te opereren, dat wil ik helemaal niet. Nou ja, het oude denken is dus heel erg gericht vanuit de instellingen. Dus het, het oude denken is dat een, een ziekenhuis alles moet aanbieden aan een patiënt. Maar de dokter die het beste voor je knieën zorgt... is niet de dokter die voorheen voor de wratjes nee. zorgde. Maar nee. dat is de beste knieëndokter. Nee. En die hoeft niet per se in hetzelfde ziekenhuis te en zitten. En die discussie is dus lastig omdat die uh, lastig is bij uw collega's? Omdat die lastig is bij collega's en ook bij raden van besturen van instellingen. Want die willen dus alles in stand houden? Die willen het liefste alles in stand houden. En verandering, die transitieperiode, die is lastig en gevaarlijk en onzeker. Ja. Uh, volgens u bevat de huidige inrichting van de zorg ook een aantal perverse prikkels die ervoor zorgen dat het geld niet goed besteed wordt. Ja. Ja, dat is een uh, prachtige uitdrukking, een perverse prikkel. Maar wat uh, moeten we ons daarbij voorstellen? Wat we allemaal heel graag willen is de zorg meer transparant maken. Dus laten zien hoe dokters presteren. Ik denk dat dat een heel goed streven is. Daarvoor gebruiken we, wat een duur wordt, indicatoren. En de indicator is hoe goed een dokter presteert. Maar dat is gevaarlijk, omdat die dokter dan alleen maar die indicator gaat nastreven. Ik zal weer één praktisch voorbeeld geven. Huisartsen, dat is het plan van het ministerie van VWS moeten afgerekend worden op een bepaalde bloedmaat... hoe goed je suikerziekte is ingesteld. Het gevaar daarvan is dat op het moment dat een patiënt... een wat ingewikkelder suiker heeft... verwijst die huisarts de patiënt meteen door naar het ziekenhuis. Want daarmee houdt hij cosmetisch zijn eigen suikerwaarde op een prachtig pijl. Maar de zorg, de BV Nederland, schiet er niks meer op. Want al die patiënten krijgen dure zorg in het ziekenhuis. Dat is een perverse prikkel. Ja, en wat zou je dan moeten doen... Hoe zou je die perverse prikkel dan op kunnen heffen? Nou, Ik denk dat een van de belangrijkste problemen... is dat, uh, dat we de zorg veel te veel versnipperd hebben. Organisatorisch. Je hebt huisartsen, je hebt ziekenhuizen... maar die werken eigenlijk maar heel gebrekkig samen. En bovendien is de financiering ook gescheiden. Huisartsen worden betaald op een andere manier dan de ziekenhuizen. Het plan wat wij voorstaan, en dat doet Parkinson net nu... is de zorg helemaal inrichten rondom het pad van de patiënt. Het begint bij de huisarts, gaat via het ziekenhuis... en eindigt voor veel patiënten ook in een verpleeghuis... Dus je gaat dat hele pad van de patiënt inrichten en daarover moet je uiteindelijk, denk ik, één kostprijs afspreken en niet snippers. Ja. Hoe komt het dat u als. Want u bent natuurlijk gewoon als arts daar begonnen in het ziekenhuis. Ja. En nu, nu, nu, nu denkt u over hele andere dingen na. Is ja, het, dat, ja? ja nee, het, dat zat altijd al in me. Ik, ik kreeg laatst een e-mail, dat vond ik wel heel erg leuk, van een patiënt van mij, die ik kennelijk als artsassistent in het begin van mijn opleiding had gezien. En die zei, we hebben gezien dat je zorgeld bent geworden, maar zo was je al, ook in je opleiding. En uh, ik heb ooit vroeger Eredivisie Volleybal gespeeld. Vind ik nog wel, wel leuk om te vertellen. Ja, het is nou, meneer Bloem is namelijk nou een hele lange man. Dat kan ik de luisteraars ja. wel even vertellen. Hij kon amper onder de deur door, door ja. Nou, ja. Ik, ik speelde in het Jonge team met Ron Zwerven onder andere. En ah, ik ja. moest alles pasen. Daar was ik heel goed in. Maar Ron Zwerver, die stond alles binnen te smashen. Je kon het weer niet afmaken. Ik kon het niet afmaken. Nee, nee, precies. Ik was daar meer de aanbieder, zeg maar. Maar het leuke is, dat team functioneerde uitstekend. Het was een heel goed jong oranje team. Omdat het bestond uit gespecialiseerde onderdelen die samen een team vormden. Daar moeten we naartoe. Uit, uit die kring is toch uiteindelijk de gouden medaille ook tevoorschijn gekomen. Uit die kring is uiteindelijk de ja. gouden medaille voorgekomen. En Eigenlijk ook... zit het weer met een sportheld, een sportheld aan tafel. Ja. In plaats van nou, een zorgeld. Ja. Nou, ik ben meer zorgheld dan sportheld. Nee, maar goed, wat u daar deed, de set-up, zo heet het volgens mij in het volleybal, hè? De paas, de eerste bal na de service. Oh, ja. heet, uh, dat heet de paas, oké. Okay. Ja. Nee, goed, ik dacht dat het de set-up was, want dat zou wel een mooie uh, overgang zijn weer naar het ziekenhuis. Want hoe uh, krijg je het uiteindelijk voor elkaar? Want het meten van uh, de prestaties van de artsen is natuurlijk een buitengewoon lastig ja, ja. Uh, uh, verhaal. Ja, maar daar hebben we wel duidelijk ideeën over. Er zijn eigenlijk twee manieren. Um, wat wij nu net hebben aangetoond, is gisteren ook in het NOS-journaal geweest... is een nieuwe analyse van de zorgkosten in Nederland. Dat is een hele bijzondere nieuwe manier hebben gekeken... hoe je prestaties van dokters kunt meten. Namelijk door met de Vectis-database. Daar zitten alle wacht, gemaakte... Wacht, wacht, wacht. Da wat hoor ik nu? Dat de is vectis een... status base. daar ja, zijn wij de weg kwijt. Ja, okay. ja dat kunnen wij niet toleraan. Dat is een, een, een database waar alle declaraties van gezondheidskosten in Nederland in zitten. En... Toen wij Parksonnet gingen bouwen, een netwerk van gespecialiseerde parksonzorgverleners... zijn we begonnen in regio Arnhem-Nijmegen en dat langzaam gaan uitbreiden. En wat we heel slim gedaan hebben is voor 2008 en 2009... gekeken naar regio's die toen wel al een parksonnet hadden... versus regio's die dat niet hadden. En gewoon gekeken naar kosten in de zorg. En wat bleek? Het aantal gebroken heupen was gehalveerd... in regio's met een parksonnet. Net, ja. En dat droeg bij aan een reductie in de kosten van 15 tot 20 miljoen euro... He, dus niet door harder werken, maar slimmer werken. Maar goed, hoe kwam dat dan? Want ik, u hebt het steeds over een Parkinson net. Maar, uh, hoe, en dat werkt dus kennelijk goed, want mensen vallen dan ja. minder. Maar hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Hoe komt dat dan? Nou, Parkinson is een heel ingewikkelde ziekte. Er zijn veel mensen bij betrokken. Wat er aan de hand was in Nederland... en dat is niet alleen voor Parkinson, maar voor heel veel andere ziekten. Het was net homeopathie. Iedereen deed een beetje Parkinson zorg. Zag één of twee patiënten per jaar, maar niemand was heel erg goed. En wat wij gedaan hebben, is te beginnen met fysiotherapeuten... Een aantal mensen opgeleid, die vervolgens zichtbaar gemaakt via internet. Zodat de patiënt zelf daarvoor kon kiezen. En, uh, en die mensen bovendien goed met elkaar laten samenwerken. En het gevolg is dat het volume aan patiënten... dat die therapeuten behandelen, binnen zes maanden verdrievoudigt. En het aantal patiënten is weliswaar niet synoniem aan kwaliteit... maar wel een heel belangrijk onderdeel daarvan. Ja, je concentreert het dus veel meer. Je concentreert het. Want daardoor voorkom je calamiteiten, dat is eigenlijk de ja, theorie. ja. ja. Parkinson is een hele ingewikkelde ziekte, daar zijn specifieke behandelingen voor. Als je die niet kent, dan geef je ze niet. En deze gespecialiseerde therapeuten verkwamen dus kennelijk het vallen... en daarmee gebroken heupen. Maar goed, u zegt ook, uh, patiënten, dat zei we aan het begin van het gesprek... moeten uh, eigenlijk actiever uh, betrokken ja. raken. Nou denk ik ja, maar Parkinson-patiënten zijn natuurlijk bij uitstek oudere mensen... die. Ja, ja. niet waarschijnlijk heel erg vertrouwd zijn met sociale media... willen dat soort patiënten wel zo graag actief betrokken worden bij een behandeling? Ik kan me voorstellen dat ze zeggen... geef mij gewoon maar een dokter die vertelt wat ik moet doen. ja Uw vraag is terecht, kan iedereen het? Het interessante is dat wij verrast zijn hoe... Oude mensen met Parkinson juist bereid zijn ook in dit soort processen deel te nemen. Als je oud bent, traag denkt, moeizaam loopt voordat je bij de dokter bent in de spreekkamer... is het heerlijk als je thuis via internet op je gemak alvast die klachten kunt uiten. Natuurlijk is het zo dat niet iedereen zo'n actieve rol met beslissingen kan nemen. Denk aan mensen met Alzheimer bijvoorbeeld. Maar dan zijn er altijd partners, familieleden of misschien wel professionele case managers, mensen die die ziekte begeleiden... die toch die klant kunnen helpen in het maken van beslissingen. Gisteren was er een, in het NOS-journaal een item over dat Parkinson-net. Ja. Als voorbeeld uh, werd een man gebruikt die vroeger Nederlands kampioen Badminton was. Ja. Je zag hem eerst lopen, nou dat ging echt buiten gewoon moeizaam. Ja. Dan zag je hem uh, Badminton, hè? en die man die kon niet alleen Badminton... Hè? die kon ook van links naar rechts, van achter naar voren ja. enzovoort... Daar is voor een normale kijker niets van te begrijpen hoe dat kan. Nee, en sterker nog, zelfs voor een gemiddelde dokter... is het bijna niet te begrijpen. Je moet dus Parkinson snappen om dat goed te kunnen behandelen. En dat is precies de reden dat we Parkinson net hebben opgericht. Bij Parkinson gaat er een gebied in de hersenen kapot. Dat zorgt dat wij bewegingen automatisch doen. Dat je er niet over na hoeft te denken. Maar die mensen kunnen toch kennelijk... door bewust over bewegingen na te denken, toch nog bewegen. Dat badmintenen is het bewust achter shuttles aanrennen... En die man heeft dus heel veel moeite met het automatisch lopen. Maar kan dus fantastisch met nog. En ik geloof me, hij slaat je echt van de baan, hoor. Dus eigenlijk, dat, wat u met dat Parkinson net heeft gedaan... Dat, dat is iets waarvan u zegt, dat is een model... wat voor de hele gezondheidszorg geschikt zou zijn. Ja, ik denk dat die zorgheldverkiezing mede voortkomt uit het idee... dat Parkinson net uh, een heel goed model is voor heel veel andere ziekten. Want wat de patiënten wil, is een dokter die verstand heeft van zaken... die goed samenwerkt met andere dokters... Uh, en dat kun je net zo goed zeggen voor reuma, voor suikerziekten. Ja. Dus mede naar aanleiding van het rapport van gisteren... hebben de zorgverzekeraars nu gezegd dat ze in de eerste plaats... net structureel gaan financieren. Maar dat we ook ruimte krijgen om dit model ja. nu gaan uit te rollen... Ja. naar andere aanhalingen. Ja, maar ademingen. goed, dan moet iedereen meewerken. Artsen, ziekenhuizen, patiënten. En dan denk ik, oeps, dat wordt gewoon heel hè? Het leuke is dat de revolutie denk ik echt gestalte krijgt door de patiënten. En niet top-down vanuit het ministerie. Niet vanuit die instellingen zelf. Als je transparant gaat maken waar goede dokters zitten wat ze presteren en je geeft de patiënt inzicht in die keuzes... dan gaan patiënten stemmen met hun voeten. En dan zie je uiteindelijk dat de slechte aanbieders... of de dure aanbieders hun klantenkring gewoon zien opdrogen. Dus het moet van beneden afkomen. En het, niet één iemand die zegt, ik ga je de regie wel eens even overvoeren. Het moet van beneden afkomen door de patiënt echt weer aan het roer te zetten. Goed, nou we zullen zien hoe dat verder gaat. Ik, uh, in ieder geval gefeliciteerd. Uh, Bas Bloem hoorde u. Hij is hoogleraar neurologie. En Hij sprak over zijn ideeën om de zorg goedkoper en beter te maken. Als u hier meer over wilt weten, kan ik me voorstellen dat nog niet alles duidelijk is. Dan kunt u terecht bij onze website nieuwshow.nl. Nee, ik zal niet huilen. De Thaise premier China Wattra probeerde de afgelopen dagen de Thaise bevolking gerust te stellen. Ik zal sterk zijn om dit probleem op te lossen, dat zei ze. Maar de feiten liegen er niet om. Het land gaat gebukt onder de zwaarste overstromingen sinds tientallen jaren. En er is een onheilspellende waterstroom op ogenblik op weg naar Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Vanuit Nederland wordt de strijd tegen het water ondersteund. Excuses. En op de voet gevolgd door Chittenauta van het kennisinstituut Deltares. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de laatste berichten? Gaat het nu wel of niet naar beneden? Ik begreep gisteravond dat het een heel klein beetje naar beneden ging. Ja, de getallen die spreken elkaar vaak tegen. Um, gisteren zei mijn collega nog van de waterstand gaf voor het <coughs> eerst een heel klein beetje naar beneden Maar goed, de komende dagen hebben we met Springvloed te maken en zou het weer een beetje omhoog kunnen gaan. Springvloed wil zeggen dat het ook vanuit zee, dus ook niet vanuit alleen vanuit zee, gewoon stuwing naar binnen toe optreedt, waardoor het water dus minder snel kan afvoeren. Uh, wat doet u vanuit Nederland voor Thailand? Nou, we zijn al heel lang met Thailand bezig om, om toch... Uh, en, en dat heeft hier heel direct mee te maken... een soort integraal waterbeheersplan op te gaan stellen. Want Thailand moet iets aan zijn waterbeheer gaan doen. Dat, dat is nu natuurlijk heel duidelijk. Dus terwijl ik er was, twee weken geleden... samen met de minister in deze... Uh, om, om te spreken over dat integraal waterbeheersplan... zei hij gelijk van, we hebben nu hulp nodig. En er komt nu zo ontzettend veel water naar beneden kunnen jullie nu al iets voor ons betekenen? Nou, toen heb ik mijn collega in de regio gebeld. Die zat in Ho Chi Minh City in Vietnam. Ik zeg van, nu de boel de boel laten, nu naar Thailand komen. En dezelfde avond was hij in Bangkok. De volgende ochtend zaten wij samen met de ambassadeur... met diezelfde minister rond de tafel... en konden we gelijk beginnen in het crisiscentrum om hem daarbij te ondersteunen. En, en wat voor besluiten moet je dan nemen? Dan moet je waarschijnlijk besluiten welk deel, als het fout gaat... je onder water laat lopen. Is het, nou, is dat... het is continu kiezen tussen de, de, ja, de minst kwade. Uh, de, de, de, de, er is geen, geen ideale oplossing natuurlijk. We, we adviseren de minister onder uh, uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid... Uh, wat hij zou kunnen doen. Uh, aanvankelijk was dat vooral water omleiden... Nu is het inderdaad uh, vooral uh, waar ze naar de dijken moeten gaan kijken. Waar de dijken zouden kunnen gaan doorbreken. Waar de zandzak alsnog moeten komen te liggen. Uh, hebt u ook hier in Nederland een model? We hadden het niet. We hebben vorig weekend besloten om uh, in een snelle actie... Een, een rekeninstrumentarium op te zetten. Dus we hebben nu een overstromingsmodel... waarmee onze collega in Bangkok allerlei sommen aan het maken is. En dat zijn sommen, daar moet u denken aan van... Uh, je bootst een, een bepaalde situatie na. Wat als de dijken hier gaan bezwijken? Ja. Wat zou dat betekenen voor de binnenstad? Hoeveel tijd hebben we nog? Hoe hoog komt het water te staan? Het is gewoon een soort digitale maquette. Een, een, een Hoe, visualisatie van wat er eigenlijk zou kunnen gaan gebeuren. Uh, ja, het, bij... is ook, het is een computermodel. Het is een computermodel. En daar zijn wij als, als Zaltaris toonaangevend mee in de wereld. En dit soort dingen doen wij overal. Maar ja goed, een model opzetten in een weekend, dat is geen sinecure. Nee, maar het is wel gelukt. Het is gelukt en, en, en het, het is nu een ondersteunend instrument bij uh, de huidige beslissingen. En worden dan de besluiten genomen of je die wijk onder water zet... Uh, en uiteindelijk, want dat zal wel wat de minister wil... namelijk het centrum van Bangkok waar ook de meeste uh, ja, financiële belangen zitten... dat je dat droog houdt. En dus keuzes maken welke wijk je wel onder water zet? Nou ja, de keuzes zijn uiteindelijk aan de Thaise regering. Wij spreken wel met hen door... van als je het water uh, deze, op deze manier gaat omleiden... betekent dat uh, dit en dat. En dan gaat die en die wijk onder. Als je ja. het anders gaat omleiden... zou dat een andere impact hebben. U moet bedenken dat het feitelijk een soort risicobenadering is. Hè? Van ook op zich heeft zich al versterkt met dijken. Uh, loopt dus feitelijk een kleine risico. Maar in Nederland doen we feitelijk niet anders. Ook in Nederland werken wij met risico's. Hè? Het meest... Dicht bevolkte deel van Nederland met uh, de grootste economische output, uh, Noord-Holland, Zuid-Holland, is beveiligd op een risiconorm van eens in de 10.000 jaar. Als we naar het noorden gaan, naar uh, Friesland, Groningen of naar het zuiden, Zeeland, is het eens in de 4.000 jaar. Gaan we naar het bovenstroomse deel van de Rijn, is het nog maar eens in de 1250 jaar. Kortom, het is een vergelijkbare risico. Benadering Alleen op een veel hoger niveau getild. Hebben ze uh, in het, het Thailand dat soort modellen zelf eigenlijk nooit gemaakt? Want je zou je voor kunnen stellen, ze zijn er aan gewend. Dus u u moet bedenken erop... dat in Thailand er ontzettend veel instanties met water bezig zijn. Ja? Direct dan wel indirect. En er wordt van alles gedaan. Er zijn ontzettend veel ad hoc projecten geweest in het verleden... die allemaal wel iets met water hebben gedaan. Want het is een delta-gebied. Het is een delta. Het is in die zin ook wel vergelijkbaar met Nederland... Uh, afgelopen week, en, en ik denk niet uh, uh, geheel uh, onverwacht... kwam een rapport naar buiten over de integraal waterbeheersprojecten... van de afgelopen vier jaar. En die heeft eigenlijk geconcludeerd dat al die projecten... nou, laat ik het maar zo noemen, weinig zoden aan de dijk hebben gezet. Erg in inefficiënt waren, duur waren... en niet hebben gedaan wat ze wogen te doen. Kortom, dat moet anders in de toekomst. Hoe kon land, dat? Hè? Nou, wat ik net zei, al die instanties die nou langs elkaar heen werken... Ja. al die verschillende belangen die er spelen... Kijk, de gezondheidszorg in Nederland wel? Ja, ik denk dat die vergelijking niet eens helemaal mangaat. gaat. Uh, een mooi voorbeeld hier is... op het moment dat het echt uh, mis begon te gaan... He, dit land heeft al te kampen met een hele erge moezon de afgelopen maanden. Vrij extreem. Op het moment dat het uh, uh, opnieuw begon te regenen... zaten alle stuwdammen vol met water. Ja. En dat had anders gekund, hè... Op het moment dat er een goede voorspelling is, een weersvoorspelling... zou je alvast een beetje gaan spuien voordat al die extra regen binnenkomt. Nu moesten al die reservoirs, die stuurdamme water, loslaten... Spuien, op het moment dat het eigenlijk hoogst ongelegen kwam. Is er is dus niet één iemand die de regie voert? Nee, en, en die aanbevelingen die liggen er wel. En, en hopelijk is dit nu ook de trigger om echt iets te gaan veranderen. In nou, het van. lijkt mij een flinke trigger hè, als ik zo de beelden zie. Ja, maar u moet wel bedenken dat Thailand elk jaar te kampen heeft met overstromingen. Ja, maar uh, zo erg is het volgens mij geen tijden geweest. Dit is exceptioneel. Dit is uh, wat van men zegt... eens in de 50 jaar uh, dat zoiets voorkomt. Maar in 2006, 1995 stond het water ook tot aan Bangkok. Wat wij zien aan plaatjes... is natuurlijk uh, uh, mensen die zakken vullen. Mensen die uh, zakken sjouwen. Mensen die zakken neerleggen. Mensen en, die zakken weer weghalen. Uh, ook dat, ja, precies. En, en uh, een hele slimme die uh, even lekker gaat metselen... Uh, voor zijn winkeltje. Ja. Maar waar u het over heeft... zijn natuurlijk volstrekt andere grootheden. Ja, wat er lokaal allemaal gebeurt... dat overzien wij ook niet. Uh, ook ook uh, omdat de de datastromen vrij inconsistent zijn. Uh, wij ook daar niet volledig een overzicht van hebben. Wij concentreren ons met name op, op de grotere dijkvakken... en, en ja, de grotere uh, probleemgebieden. Uh, gisteren, eergisteren moet ik zeggen, uh, constateerden wij... en dat was ook helemaal niet bekend binnen het crisiscentrum... dat er enorm veel water over de dijk heen ging. Met andere woorden, de waterstand in de rivier was al dusdanig hoog... Dat het over de dijk heen stroomde, de binnenstad in. Mm. Nou, daar zijn we dus nu, uh, gisteren, sinds gisteren, mee bezig met het leger om alsnog uh, extra versterkingen aan te brengen. U hoorde mijn collega misschien een half uur geleden op het nos uh, radiojournaal zeggen wat de laatste stand van zaken is. Ze hopen dat ze hiermee Bangkok droog kunnen houden. Alleen, het blijft. Heel kritiek de komende dagen. En als een van die barrières van die zandzakken het werkelijk begeeft... staat dan opeens het financiële centrum en het winkelcentrum van Bangkok... Ook inderdaad onder een halve meter water? Nou, het gaat niet met zo'n vaart. Het, het water komt binnen. Dat duurt dagen voordat bijvoorbeeld een hele stad blank zou staan. Dus je hebt nog steeds tijd om, om noodmaatregelen te nemen. Extra dijkjes op te richten of te gaan pompen. Maar goed, het risico is groot. En het risico momenteel is extra groot... omdat er water tegen de, de bestaande dijken staat... En die dijken die zijn daar vermoedelijk nooit op gebouwd. Dus te lang water tegen een dijk kan betekenen dat uiteindelijk die dijk gaat bezwijken. En dat er dus op verschillende plekken water in de stad gaat komen. Maar goed, die stad ligt ook niet op één niveau. Nee. En je hebt hogere gedeeltes en je hebt lagere gedeeltes. Ja, dat is inderdaad. ook de risicofactor voor waar je in die stad zit. Sommige mensen die zullen misschien maar enkele decimeters water gaan zien. Sommigen zullen dat misschien tot twee meter diepte gaan meemaken als het inderdaad op verschillende plekken gaat doorbreken. Je ja. zou denken dat het dan zo langzamerhand tijd wordt... voor een structurele aanpak van het geheel. Dat zal die minister ook wel vinden, of niet? Ja, nou goed, hier zal een reactie op komen. Uh, de hoop is dat ze ook inderdaad dat krachtig kunnen gaan invullen. Uh, nogmaals, nog een keer terug naar Nederland. Ook wij doen het feitelijk op dezelfde manier. We hebben altijd reactief gereageerd. Het is altijd uh, wachten tot het ergens misgaat. Ja, ik denk aan, aan, aan 1953, de watersnoodsramp... Uh, hmm. Uh, 1850 mensen maar verdronken. Maar vanaf dat moment is toch een Delta-plan gekomen... dat duidelijk met al dit soort factoren rekening houdt. En als er op het ogenblik sprake is van een verhoging van de zeespiegel... worden de plannen toch onmiddellijk nou, aangepast? Nou, dat was de eerste. Toen hebben wij inderdaad als Nederland gezegd... van dit gaat nooit weer gebeuren. Dus inderdaad, Delta-commissie, Delta-werken... En, en dat is allemaal geïmplementeerd. In 1996, uh, uh, 95, 95 moet ik zeggen hadden wij eigenlijk een bijna calamiteit in, in, uh, rond de rivier De Rijn... die erg hoog was, waar het nog niet over de dijken heen ging... maar waar het door de dijken heen ging. En toen kregen we opeens water achter de dijk. Toen hebben wij 250.000 mensen geëvacueerd in Nederland. Extreem. Ja, in en ook gebied, daarop ja. volgde weer een reactie... en dat is tegenwoordig het ruimte voor de rivierproject. Ja. ja, dus zo'n grote uh, plannen moeten ze daar in Thailand ook hebben. Ze moeten dat ook hebben. En ze moeten inderdaad, wat wij nu wat? heel recent in Nederland geïmplementeerd hebben... iets proactiever gaan worden. Want dit is inderdaad wat er nu speelt. Maar er gaat veel meer spelen. Maar ja. wat moeten ze doen? Wat moet er komen dan? Nou, er moet gewoon een A, groot plan. Uh, uh, er moet een, een plan komen wat voor de, de korte, de middellange en de langere termijn... gewoon die maatregelen gaat uh, implementeren... Die ook echt een verschil gaan uitmaken. En hoe, hoe zien die maatregelen er dan uit? En die kunnen structureel vanuit zijn en die kunnen niet structureel vanuit zijn. Dat, dat kan bijvoorbeeld zijn beter reservoirbeheer. Dus uh, met voorspellingen uh, gewoon beter het watervolume uh, in die reservoirs gaan beheren. Het kan betekenen dat je beter landgebruik uh, gaat implementeren. Nu heb je ontbossing hmm. gehad. Je hebt uh, uh, plaatsen die zijn opgerukt naar die rivier. Dat heb je allemaal gezien over de afgelopen tijd. Er zijn steeds meer mensen in dit uh, gebied gaan wonen. Uh, dus die risico's werden alleen maar groter en groter. Nou, daarnaast zullen ze, net als Nederland... ook aan bijvoorbeeld een ruimte voor de rivierprogramma moeten gaan denken. Het ergert is u dat ze zegt daar ze zo slecht om bekommeren... Ja, maar het is ook wel weer herkenbaar. Je ziet het overal in de wereld. En, en overal waar de bevolking snel toeneemt, waar de, de uh, economische belangen snel toenemen. New Orleans? Ja, precies hetzelfde. We hebben hetzelfde meegemaakt. Vervolgens heeft New Orleans, in, in, bij monden van de core of engineers, uh, Nederland gevraagd. Van geef nou eens een Nederlandse kijk op hoe ja. jullie dit zouden gaan doen. Nou, er is een studie uit, uh, uit voortgekomen die ze nu deels aan het implementeren zijn. Jakarta, we hebben het recent ook weer meegemaakt. Manila, het is feitelijk overal hetzelfde. Maar opeens komen de berichten dus uit al die grote steden dat het onderloopt... en dat heeft het natuurlijk tot nu toe, zeker in die grote steden, niet gedaan. Nee, en, en, en, en, en daarom, we praten nu vooral over de directe schade... de directe schade in de vorm van slachtoffers en in economische ja. schade... maar de indirecte schade zou nog wel eens veel groter kunnen zijn. Bedrijven gaan zich straks wel tig keer bedenken voordat ze naar, naar Thailand gaan... Ja. Hartelijk dank voor uw uitleg. Bangkok, het is zo duidelijk als wat houdt de adem dus in de komende dagen. Die Thaise hoofdstad wordt geconfronteerd met overstromingen... en een enorme maat watermassa is op weg naar die grote stad. U hoorde Chittanauta van kennisinstituut Delta's. Hartelijk dank voor uw komst. In his fantasy world, yes, he's got dreams, he's hanging on to them. Bless the day. Er in Thailand anders over, maar Tim Knol niet hoor. Er is niks aan de hand. Zo vrolijk klinkt het. When I am king is het nummer. De eerste jaren met Maarten waren meer vallen dan opstaan. Extreem mooie momenten werden telkens afgewisseld door diepe twijfels. Wat moest ik als intelligente, onafhankelijke en zelfverzekerde vrouw met de foutste man van het eiland? Zou hij mijn hart breken met zijn charmes, die mooie woorden en beloften waar al zoveel vrouwen voor waren gevallen? Of meende hij het deze keer echt? Ik spreek nu niet namens mijzelf, maar dit is een citaat uit de inleiding van het zojuist verschenen boek: Heb jij al een foute man? Van auteur en motivational speaker Esther Jacobs. En onderzoekt zij, als ervaringsdeskundige, het fenomeen van de foute man en de vrouwen die voor die mannen vallen. En zij is bij ons de gast. Goedemorgen. Ja, uh, ik zei, goh, is dat diezelfde vrouw van Coins for Care? Want zo kennen een heleboel mensen u misschien. En u bent hier volgens mij ook wel eens geweest uh, toen, die, uh, toen, toen dat uh, in het nieuws was. En nu komt u opeens met een boek over foute mannen. Ja, klopt. Yo, moet je moet even uitgelegd hoor. Nou, ik heb Coins for Care opgezet. is dus heel veel buitenlandse muntjes ingezameld voor goede doelen zonder kosten ja. te maken. En sindsdien word ik een beetje de no excuses lady genoemd. En ik geef ook lezingen erover. Ik heb ook boeken geschreven. Wat is jouw excuus en wat is jouw droom? Ja. Over de excuses die mensen hebben om niet hun droom achterna te gaan. He, dat je eigenlijk doet wat je hoort te doen. Maar niet wat je eigenlijk echt wil doen. Wat je durft of wat je Klopt, niet durft. ja, maar ook je eigen weg zoeken in, in het leven. Dat is een beetje mijn centrale thema geworden. Ja. Uh, want ik ben mijn eigen weg gegaan. En ik ben heel vaak op mijn bek gegaan om het zo maar even te zeggen. Maar ik heb er ook heel veel van geleerd. En in ik ken mezelf heel goed. Nou, ik had het eigenlijk nooit over de relatiesfeer. Maar nee. het grappige is dat dan uh, kom je zo iemand tegen. De, de grootste playboy van het eiland. Welk eiland is dat dan? Ibiza? Uh, Curacao. Ook oh, Curacao, oké. Okay. Klopt. En uh, ja, dat was eigenlijk heel leuk. Maar iedereen zei tegen me, ja, dat moet je niet doen. En zelf dacht ik ook, dat moet je niet doen. Hè, want dat is dom, dat is een te groot risico. Maar ja, het was toch wel heel leuk. en we, we, Het klikte wel echt. En we leken ook eigenlijk wel heel erg op elkaar. Omdat we heel onconventioneel leven leiden. En toen ben ik gaan nadenken van, goh, waarom... Uh, ja, kies ik in alles van het leven mijn eigen weg, maar wat relaties betreft hou ik eigenlijk toch nog vast aan wat hoort en wat men zegt. En uh, dus toen ben ik dat gaan onderzoeken, zowel de relatie als het fenomeen foute mannen. Nou ja, uh, in tegenstelling tot wat je zou verwachten, uh, is het boek niet bedoeld om mensen te behoeden voor een foute man. Het lijkt juist eerder een aansporing van, uh, nou ja, waarom zou je het eigenlijk niet eens een tijdje jezelf gunnen in het leven? Ja, klopt. En uh, dat is hetzelfde als bijvoorbeeld met uh, je baan opzeggen en. Uh, rond de wereld gaan reizen of freelancer worden... voor jezelf beginnen. Uh, de, de gewone mensen zeggen, dat moet je niet doen. Het is een te groot risico. Hè? Denk aan je carrière, denk aan je hypotheek. En in dit geval, denk aan je zielenheil. Denk aan je hart. Klopt, maar ja, ook je hart groeit door het meemaken van dingen. En het, het, het omgaan met een leuke man... kan ook echt heel erg leuk met de zijn. Fouten, ja, met een fouten. Ja, man, sorry. Ja, al dat soort dingen kloppen die je zegt... zolang als het goed gaat. Het wordt een heel ander verhaal als het fout gaat. Als we jou namelijk tegenkomen over een jaar en uh, je bent ongeveer leeggeroofd... Uh, je hebt uh, een serie geslachtsziektes waar je überhaupt uh, de namen niet ja. meer vanuit kan spreken... enzovoort, enzovoort, enzovoort, is je verhaal toch anders? Dat is het een stuk minder leuk en daarom heb ik mijn boek en mijn verhaal eigenlijk ook beperkt... tot uh, de, de foute mannen, zeg maar, type versierders en niet de criminelen en de oplichters en de agressievelingen. Hè. Dat, daar heb je sowieso uh, weinig lol aan, volgens mij. En met die versierders loop je ook een risico, hè, zoals je zegt. En de meeste vrouwen kunnen redelijk inschatten... als er zo'n zo gladde praatjes maken voor ze staat. Maar een echte foute man, zo'n echte versierder... Die, die kijkt ook echt naar jou. Die heeft niet een bepaalde strategie... maar die kijkt wat voor jou belangrijk is. En die concentreert zich ook echt op jou. Het wordt tijd voor een... Uh... Uh, een omschrijving, voor een definitie. Wat is een foute man? Nou ja, uh, het grappige is dat een foute man is natuurlijk iemand die uh, oneerlijk is. en Die zich anders voordoet dan dat hij is. Uh -huh. Maar ik merk dat de term foute man ook vaak wordt gegeven... aan mannen die anders in het leven staan. Dus die zeggen van ik wil me niet binden... of ik wil van liefde met meerdere mensen genieten. Hè. Ik zeg uh -huh. maar wat. Yeah. En een titel foute man wordt ook gegeven aan mannen... die niet aan de verwachtingen van vrouwen voldoen. En dat, daar kan die man natuurlijk niks aan doen. Dat ligt bij de vrouw. En die drie dingen mix ik een beetje in het boek... Ja, en dan wil ik mensen een beetje tot denken nu aan. Nu lopen zetten. we al een beetje vooruit op de, op de eindconclusie. Nog even die, die foute man. Hoe kijkt die tegen vrouwen aan? Um, er zijn natuurlijk heel veel verschillende typen foute mannen... maar de meeste foute mannen vinden vrouwen heel interessant... heel mooi, heel leuk... Uh, sommige, de, de pick-up artists, die zien vrouwen als uh, uh, ja, methode om te scoren. He, het is een spel, zoveel mogelijk vrouwen versieren. En dan volgen ze daar wel cursussen voor en dan hebben ze allemaal trucjes. En zodra ze een vrouw versiert hebben... Ja, er zijn echt cursussen. Kijk maar op internet. Hand, hand, handboeken, artist. handboeken. Ongelooflijk. is ook echt. Wacht even, hoe word ik een foute man? Uh, nee, pick-up artist. Oh, okay. Daar zijn vorms voor. Ja, weet jullie wat volgens de literatuur uit deze, uh, namelijk, de allerbeste plek is om dames op te... Nou? Het museum. Je gaat er gewoon nee. naast staan. Inderdaad. Mooi, hè? En het gaat zelden fout, volgens het boek. Heb jij dat ook geprobeerd? Ja, want ik heb toen voor de VARA een cursus gegeven met dat boek in de hand. Ik ben al die dingen gaan doen. Wat en leuk. verdomd, je kan het zo bont niet maken. En het werkt. Is, is Casanova het prototype van, van de foute man? Nou, het is wel een van de voorbeelden. Want Casanova die, die, ja, die had een hele vervelende jeugd gehad. En die leerde hoe hij uh, ja, met vrouwen kon praten en contact kon maken met vrouwen. En uh, hij gebruikte dat eigenlijk een beetje om zijn bindingsangst uh, te verbloemen. Dus hij uh, had korte relaties met een heleboel vrouwen, ik geloof wel 200 in die tijd al. Maar zodra het dan te dichtbij kwam, dan was hij weer weg. Don Juan is natuurlijk ook een mooi voorbeeld uit ja. de, de culturele geschiedenis. Klopt, het is van alle tijden en van alle culturen. Dat is ook een foutenman. Goed, dus die. Uh... Je zei net al even, zou ik maar jij zeggen? Ik ben ja, maar graag, graag. Het is zo'n onderwerp wat op een of andere manier meer uitnodigt... tot de ja, dat is nou een keer zo. Uh, in het boek zeg je dus, nou, je kan er misschien ook van genieten. Je hoeft er niet altijd voor, voor weg te lopen. Want je moet misschien ook eens kijken wat je eigen rol er is. Je hoeft jezelf niet als een slachtoffer van zo'n foute man te zien. Klopt. Bij alles wat je gebeurt kan je bedenken van... Uh, he, uh, kan ik er iets aan veranderen? Heb ik er iets van geleerd? En je hoort heel vaak verhalen over foute mannen... waar vrouwen zich als slachtoffer positioneren. Oh, ja, die man. Ja, ik val altijd op de verkeerde mannen. En hij ja. heeft dit gedaan en hij heeft dat gedaan. Hallo, je was er toch zelf ook bij? Je had weg kunnen gaan. Ja, maar dat altijd dus als het uiteindelijk fout is gelopen. Ja, dat klopt. Dan pas komt het verhaal. Klopt, maar dan zeg ik, we maken allemaal fouten hè? In, in, in zakelijke dingen, in onze werkdingen en in relatie dingen. Maar kom er dan vooruit. Neem de verantwoordelijkheid en dan leer je ervan. Dan Jawel. weet je, dan volgende keer moet ik dat dus niet meer doen of anders doen. Maar luister, als je met je, met je werk iets, iets niet goed is gegaan, goed, dat is heel vervelend. Maar op het moment dat je echt uh, een gebroken hart hebt, dat is toch nog wel een hele andere kwestie. Dat Klopt. is niet zo van, nou oké, okay, nou goed, daar leren we weer van, hoppatee, we gaan weer verder. Je kan gewoon echt jarenlang totaal uh, van het pad af zijn... als je, als je echt een, een enorm veel liefdesverdriet hebt. Dat klopt en het is ook heel vervelend. Dat heb ik zelf ook wel eens gehad, maar het gaat altijd over. En dan kan je dus alsnog in je ellende zwelgen. Maar je kan ook denken, oké, okay, dit is gebeurd. Ik heb als het goed is even een leuke tijd gehad en daarna kwam dat verdriet. Wat heb ik hier nou van geleerd? Als je niet leert van de dingen in je leven... als je niet zoekt naar de lessen en de cadeautjes erin dan blijf je steeds maar dezelfde dingen tegenkomen. En jij pleit dus eigenlijk van... denk maar niet echt over een risicoanalyse in deze... maar stap er gewoon maar in en zie waar je uitkomt. En stap eruit op het moment dat je te gevaarlijk wordt. Is dat een beetje de samenvatting? Nou, ik, ik daag eigenlijk vrouwen uit om, om voor zichzelf te analyseren... van zou ik dat aan kunnen? En als je denkt dat je dat aankan, kan je dat heel voorzichtig proberen. Hoeveel kunnen het eraan, denk je? Nou, niet iedereen. Maar uh, ik weet zeker dat er op dit moment vrouwen luisteren... die denken, ja, ik zou het eigenlijk wel eens willen proberen. Maar, en iedereen maar, zegt dat ik het niet wil is doen. een gok qua percentage? Nou, in, ik heb een onderzoek gedaan, de grote foute mannen-enquête. Mm -hmm. En daar bleek uit dat 80% van de Nederlandse vrouwen... wel eens met de foute man in zee is gegaan. En voor de meesten uh, ja, was dat eenmalig. Maar een aantal, zeg maar 20%, die zeggen... ik val altijd op foute mannen. Dus dat zijn vrouwen die toch die spanning en dat avontuur opzoeken. Maar weet je dan... Als als je een man ontmoet, dat het een foute man is. Soms kan een foute man zich ook in de loop van de relatie... als zodanig ontpoppen. Klopt, meestal weet je het wel. Want meestal hebben die mannen een soort image van... Uh, ja, hij pas op met hem. En dat trekt ja. sommige vrouwen aan. En dan weet je ook, hetzelfde als je iets spannends gaat doen in, in je leven. Je gaat bungee jumpen of, of wat dan ook. Je weet dat er een risico in zit. En probeer dan dicht bij jezelf te blijven. Geniet van het moment en weet wanneer je moet stoppen. Want je zegt, het is ook heel leuk... Het is waanzinnig. Want waar krijg je tegenwoordig nog van een man... 100% aandacht of 200% aandacht? Want dat doen ze wel. De, die, tenminste, de leuke foute ja. mannen... Uh, ja. die, die, ja, ja. die maar, doen alleen maar leuke dingen met je. Nee, maar dat is hartstikke leuk natuurlijk, die 100% aandacht. Totdat je een keer natuurlijk per ongeluk... dat is altijd per ongeluk... in zijn mobieltje kijkt... en <laughs> ziet een eindeloze lijst sms'jes... van diverse andere esters... Uh, Claudia's uh, kan niet verdomme wat. Ja. En... Nou, dat is een raar moment. En dat komt bij al die types voor. Klopt, want als, je, als die bij jou is, is die met 100% van zijn aandacht bij jou. En voel jij je op een top vrouw en ben je nog nooit zo gelukkig geweest. Maar een half uur later, als die bij iemand anders is, doet hij dat ook bij die ander. En oh. dat is bijna niet te bevatten. Maar daar word je toch gek van als vrouw, of niet? Dat klopt. Ja. En als je dus denkt, van als hij dat ook bij iemand anders doet, dan was het bij mij niet echt. Dan voel je je heel ongelukkig en dan voel je je bedrogen. Maar als je. Uh, bedenkt dat uh, je dus voor meerdere mensen liefde en genegenheid kan voelen. En als je dat voor iemand anders voelt, dat het voor de een niks afdoet, dan leer je dus op een andere manier denken. En dan kan je er misschien wel mee omgaan. Ik vind het niet leuk, als ik accepteer het niet als mijn man ook iets met een andere vrouw heeft. Maar het heeft mij wel een nieuwe manier van denken gebracht om over dat soort onderwerpen na te denken. Dus daar kwam je op een gegeven moment wel achter, begrijp Ja. Want, dit is natuurlijk ervaringsdeskundige, jij bent ook gevallen op een foute man, misschien wel op meer foute mannen. Heb je die nog steeds? Ja, het grappige is dat het eigenlijk heel goed gaat. En dat dus de uitzondering meteen de regel bevestigd. Want, waarschuw want iedereen... hij heeft zijn mobiele telefoon weggegooid. Ja, dus of hij wist alles heel goed. Ja. Of hij is echt heel monogaam geworden. Nou, zeg en, het is. Nou ja, het lijkt op dat laatste, maar je weet het natuurlijk nooit. Hè? En als het op een gegeven moment fout gaat, dan zal iedereen tegen mij zeggen: zie je wel. Ja. Maar ik denk toch, ja, ik heb toch een paar leuke jaren gehad. Maar goed, denk je dat een foute man dan ooit een, een, een goede man, om het dan maar even zo te noemen, kan worden? Sommigen wel, sommigen die, die, die hebben gewoon een foutje in hun karakter. Of echt heel erg bindingsangst, of die willen niet. Maar deze man heeft altijd gezegd: ik zou heel goed monogaam kunnen zijn. Maar het was kennelijk voor hem nog niet de, de juiste tijd. Of niet de juiste vrouw ontmoeten. En jij, dat en jij denken bent degene die ja. het nu voor goed heeft uh, veranderd. Als ik mezelf het zo hoor <lacht> zeggen, denk ik, zakker. <lacht> nou ja, precies, want daar komt altijd nog bij. Ja, god, je kan hem toch veranderen? Nee, je kan iemand niet veranderen, maar als iets er al in zit... kan dat wel meer naar boven komen op een bepaald moment. Is uiteindelijk de je leerproces dan... is nog in volle gang. Ik ben in volle ja. gang. En eventjes tegen de, de mensen die een brave boekhouder hebben... en denken van, ja, mijn man zou zoiets nooit doen. Statistieken wijzen uit dat juist ook die brave boekhouders... heel vaak de kat in het donker knijpen. Hè? Dus dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben met mijn foute man. Is uiteindelijk het verhaal dat het alles te maken heeft... met hoe je uiteindelijk als mens... Uh, ...kijkt op het functioneren van verhoudingen. Ja, klopt. En eigenlijk hoe je als mens kijkt naar leven als geheel zelfs. Want wat je nu misschien een foute man noemt... ...is misschien een moderne manier van leven. Is dat eigenlijk een beetje wat je bedoelt? Klopt. Wat voor mij een foute man is... ...is voor een andere vrouw misschien wel de ideale man en andersom. En het heeft eigenlijk, uh, ik kwam tot de conclusie... het heeft uiteindelijk te maken met je verwachtingsmanagement. Als jij van alles in het leven, dus ook van een relatie... het perfecte verwacht, dan is de kans natuurlijk 100% dat je teleurgesteld wordt. Ja. Stel je verwachtingen bij en ben je meer realistisch... of? Leef je in het moment en heb je geen verwachtingen, dan is ja. de kans groot dat je positief verrast wordt. Ja. En dat geldt voor relaties, dat geldt voor foute mannen, brave boekhouders, maar ook voor je, je werk en andere beslissingen die je neemt in het leven. Wat doe je als hij per ongeluk een deze dagen eens een keer ten huwelijk vraagt? Of heeft hij dat al gedaan? Nee, nee, ik denk niet dat het gaat gebeuren. En uh, ik zou het wel heel bijzonder vinden. En ik ga niet verklappen wat ik zou gaan antwoorden. Maar nou, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Nee. Ik heb het gewoon heel Vo erg naar mijn zin. Zou zoals je, zou het je is... Nee, zeker niet. Nee, nee, dat zou heel bijzonder zijn natuurlijk. Als oh, dat, uh, verwachtingsmanagement, dat is nou toch ook weer een woord. Dat is, dat is het, moet verwachtingsmanagement. Ik zit hier mijn verwachtingen even te managen. Precies, op het ja. Oh, oh, oh. Goed, hartelijk dank. Uh, Esther Jacobs hoorde u hoorde u auteur en uh, motivational speaker, ook al zo'n naamwoord. Het ging dus over haar boek, Heb jij al een foute man? Het is een uitgave van Bruna, en als u die informatie nog maar wilt lezen... dan kunt u altijd terecht op onze website, nieuwsjob.nl... of op pagina 260. Even wat cijfers over de wereldbevolking. Want er zou deze week iets van een zevende, zeven ster ja. bij zijn. Blijkt dat cijfers van de Verenigde Naties... elke 2,6 seconden wordt er een baby geboren. Kan je nagaan hoeveel baby's er al geboren zijn... sinds wij begonnen zijn met het programma? Mijn hemel. En dan gaat het uiteindelijk op het ogenblik over het inwonersaantal van Afrika. Want daar gaat het dan gebeuren de komende tijd. Die groeit zelfs twee keer zo snel als in Azië. En de Verenigde Naties verwachten in het jaar 2100 zelfs meer dan 10 miljard mensen op aarde. Gaan we over praten met Pieter Hoijmeijer... hoogleraar Sociale Geografie en Demografie van de Universiteit van Utrecht. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Goedemorgen. Uh, nou ja, we wel veel van die litanieën bij dit soort dingen: altijd 7 miljard. Poe, poep, poep. dat wordt een drukke boel. Dat kunnen we allemaal niet voeden, zegt u het maar. Ja, nou, dat hangt er vanaf waar je zit. Uh, ik denk dat het in Nederland en China wel mee gaat vallen. Maar Afrika, uh, zeker een aantal landen in Afrika... Uh, ja. hebben we in de toekomst een serieus probleem. Goed, uh, nou, dat weten we al de uh, uh, afgelopen 35, 40 jaar. Ja, um, maar dat betekent dus ook dat we nog, uh, nog steeds bezig zijn... om daar de oplossing voor te vinden. Exact. Uh, en uh, dat, dat is natuurlijk toch wel een interessante. We zien nogal wat verschillen tussen Afrikaanse landen. Noord-Afrika en Zuid-Afrika zijn op zich al natuurlijk al heel anders. Die hebben al veel minder, uh, veel lagere vruchtbaarheid. Maar met name Afrika ten zuiden van de Sahara, uh, zoals dat ja. genoemd wordt... Uh, zien we daar uh, nog steeds uh, echt, echt bevolkingsexplosies. Ik heb zelf wat nauwkeuriger gekeken met vier van mijn promovendi... Ja. naar uh, wat er gebeurt in Rwanda. Ja. En, en Rwanda is natuurlijk een voorbeeld... waar eigenlijk de overbevolking ook mede te grondslag lag... Aan, aan de burgeroorlog de genocide in Ja, Je in moest er wel veel bij fokken... omdat je anders al helemaal geen bevolking nou, meer had. Nou, ja. Dat, de, tot onze verrassing zagen we inderdaad... Hè, want uh, in, ja. daarna is men weer gaan meten ook. Is men ook, ook weer enquêtes gaan uitzetten. Uh, zagen we inderdaad dat na de genocide... in de periode tot 1994-2000... inderdaad het gewenste kindertal... veel hoger lag dan in de periode daarvoor. Dus het ja. heeft ja? inderdaad een effect op... Uh, zeg maar... Wat dan wel de mindset uh, van de bevolking genoemd wordt, dat na zo'n oorlog, na zo'n vreselijke gebeurtenis, mm -hmm. mensen ook inderdaad uh, meer, kinderen meer kinderen willen. Willen. willen. En dus willen. ook krijgen. En, en ook krijgen. Dat, dat is nog veel, want ze krijgen er nog veel meer dan ze zouden willen. Ja. Maar zo zijn er twee theorieën. Je kan aan de ene kant zeggen: uh, als er veel kinderen geboren worden, kun je ze niet uh, voeden. Gaan er veel mensen de, dood. Of de andere, het komt, uh, als je het van de andere kant beredeneert: ze krijgen zoveel kinderen omdat er veel dood gaat. Nou, ja, het, het, het, het is inderdaad <coughs> wederzijds. Dus, de, dus daar zit het problematische ook om het onderzoek te doen. Uh, is uh, dat zowel hè, die, die grote sterfte, met name kindersterfte... leidt tot de wens om meer kinderen te krijgen. We, we noemen dat de verzekeringshypothese. Uh, mensen ja. nemen er extra onder het motto van... Uh, uh, we zullen een aantal verliezen. Wat, wat uit ons onderzoek wel heel mooi naar voren kwam... was dat het vooral het verlies van de eigen kinderen was wat dat stimuleert. We hebben ook gekeken of mensen broers en zusters verloren hebben... gedurende die genocide. En dat heeft niet of nauwelijks effect op het gewenste kindertal. Jullie hebben dus echt heel specifiek op dat land... Uh... We hebben helemaal ingezond op Rwanda... Ja, ja. omdat dat uh, een, ja, ook een voorbeeld is... van waar enorme gebeurtenissen... want er gebeuren in Afrika natuurlijk... overal zijn steeds weer burgeroorlogen... En, en hongersnoden. Maar omdat dat ook een land is wat, wat goed onderzoeken viel... waar ze vrij snel weer begonnen zijn... Uh, met gegevens te verzamelen. Ja. Nou, uh, ik las dat de bevolking van uh, Afrika... naar 3,6 miljard gaat. Mm -hmm. ja. uh, Tot welke concrete problemen gaat dat dan Nogmaals het verschilt heel sterk in Wij ook weer wij zitten ja, in Afrika. He, dus, uh, je je kunt bijna in, in, niet praten over dat continent als Nou, als Het buurland Oeganda bijvoorbeeld uh, is eigenlijk heel dun bevolkt. Uh, daar is nog mogelijkheid om nieuwe landbouwgrond uh, uh, aan te boren. Dat is in, in Rwanda is dat, uh, is dat over. En ik moet zeggen, uh, ze hebben ook uh, weliswaar pas na 2000 uh, echt maatregelen getroffen om te zorgen dat ze ook die bevolkingsgroei proberen onder de knie te krijgen. Nou, uh, zou je zeggen, gebotenbeperking moet eigenlijk bovenaan de agenda staan... als het om ontwikkelingshulp gaat? Zelfs in, bij de Nederlandse ontwikkelingshulp uh, is dat al heel lang niet meer het geval, ben ik bang. Want uh, ik hoop dat dat uh, in de toekomst gaat veranderen. Vinden ze dat niet veranderen. moreel onverantwoord? Men is heel erg gestoven in de richting van uh, de grootste zorg van, van tien jaar geleden. Dat was de, de AIDS-epidemie. En dat is eigenlijk ten koste gegaan van uh, de programma's... Uh, voor reproductieve gezondheid, zoals dat dan met een uh, understatement heet. Omdat dat woord family planning ook in die landen vaak uh, onbespreekbaar was. Dat gold ook voor het regime van Kegame. En in welke zin dan wel onbespreekbaar? Um, het wordt gezien, uh, een tijd lang, uh, ook in, in Rwanda... als een, een uiting van, van westerse superioriteit. Uh, mm. En daar hebben ze ook gelijk in. In eind jaren tachtig uh, heeft het IMF uh, Rwanda uit de brand moeten helpen. En een van de voorwaarden was dat ze ook uh, de bevolkingsgroei zouden aanpakken. En dat werd door het uh, regime daarna, na de wisseling, werd het ook echt gezien... als, als iets wat je niet moest laten opdringen mm -hmm. uh, door, door een, een instantie als het IMF. Uh, Gewoon koloniale trekjes. Uh, ja, koloniale trekjes, ja. ja, ja, ja. Nou, dat is ook totdat, wel begrijpelijk, toch? Totdat men zelf tot het inzicht komt ja. dat, dat hier iets misgaat. En een van de dingen waar het misgaat... men heeft hele ambitieuze doelstellingen ten aanzien van het onderwijs. Maar op het moment dat je geboorteniveaus zo hoog zijn... kun je wel gratis onderwijs voor iedereen uh, proberen te organiseren. Maar dat betekent uh, concreet in Rwanda dat ze dubbele klassen draaien. De, de, de, de bevolkingsgroei is... Uh, of die, die, die politiek, hè, om... Uh... Om, om minder kinderen geboren te laten worden... is in een land als Azië volgens mij wel iets beter aangeslagen. Ja, euh, nou China is natuurlijk het, ja, oude... uh, het, het, het land bij uitstek. Politiek, ja. En daar zit ook een beetje mijn hoop. Als je kijkt wat in, in China gebeurd is... dan zie je dat in een periode van, van tien jaar tijd... Uh, echt de vruchtbaarheid van, van vier naar onder de twee gedaald is. Uh, dat is sneller dan, uh, dan we in Nederland voor elkaar gekregen hebben. En we zien veel meer landen waar het heel snel kan gaan. Maar dat betekent dat er op meerdere terreinen tegelijkertijd maatregelen getroffen moeten worden. En ook daar zie ik, uh, om Rwanda toch als voorbeeld te nemen... Uh, in 2005 uh, kreeg men nog uh, zes kinderen uh, per vrouw gemiddeld... Uh, ja. over, over het jaar gemeten. En in 2010 is dat nog maar 4,6. Ja. We hebben het over een periode van vijf jaar... waarin zeg maar, die explosie beteugeld kan worden. Gaat dat nog maar steeds door? In, in, wanneer wordt de piek verwacht... Nee, we zijn voorbij de piek. Zijn we voorbij op de wereld? Nee, in, in, in de zin van de groei. zijn we de piek natuurlijk voorbij. Nou, dacht, we groeien ik, steeds minder snel. Ik las dat snel. we in het jaar ja. 2100 met meer dan 10 miljard mensen ja, zullen dus zijn. Ja, er komen nog wel mensen bij. Nee, dat bedoel maar, ik. Maar de piek in de, in de groei hebben we al, al lang achter ons. Maar wacht even, er komen toch nog steeds meer mensen bij? Er komen mensen bij, maar... Nou, dan, dan groeit die bevolking toch nog steeds? Procentueel is de groei afgenomen. Oh zo. Ja, het gaat minder hard. Het gaat... Nou, maar dat, dat gaat veel minder hard. Jawel, maar toch komen... We zitten nu op 7 miljard, maar er komen er 10 miljard aan. Ja, ja, kijk, de grote groei In uit het 2100. verleden... betekent dat we nu heel veel vrouwen hebben... die. Al dan niet met, met foute mannen, toch? Uh, ja. eh, voor, uh, die <laughs> voor nou, die, die schijnen niet zo uh, te reproduceren, trouwens. <laughs> nou, trouwen juist wel. We hebben al verschillende oh. vrouwen. Ja, ik begreep oh. dat het vooral de boekhouders zijn. Maar ja. <laughs> ja. Ja. Het, het punt zit natuurlijk. Je hebt u, u, grote aantallen. wel ja. snel op. <laughs> ja. Grote aantallen in de vruchtbare leeftijd. En ook als al die vrouwen weinig kinderen krijgen. Uh, groeit de bevolking nog steeds. Het tweede gunstige effect natuurlijk. is dat we steeds langer leven. Dat is ook de reden waarom deze prognose weer iets hoger uitkomt. Dan maar, maar goed, in 2100 zouden er dan 10 miljard mensen ja. op aarde zijn. Ja. En, en, en daarna, is dat dan de top? Daarna stabiliseert het of uh, neemt het licht af. Ja, zit waarom waarom denkt u dat? Natuurlijk. Er wordt toch altijd gezegd dat in economische zin dat dat dus niet mogelijk is. Want als je niet meer bevolking hebt, dat het onmogelijk is om de rest van de bevolking te voeden... En, uh, nou ja, het en, nee, en nee, er, er is geen enkel aantoonbare relatie... tussen bevolkingsgroei en economische groei. En, en als het zo is, dan is er waarschijnlijk achterliggende oorzaken. Nee, er zijn heel veel processen die tegen elkaar inwerken natuurlijk. Economische groei eh, betekent gestegen onderwijsniveaus. Eh, betekent dat vrouwen ook vrijwillig hun kindertal beperken. Ja. Maar de, voor, de, voor de korte termijn zit de opgave erin om te zorgen... dat vrouwen het aantal kinderen kunnen krijgen dat ze wensen. Dat ja. betekent in Nederland meer... En dat betekent in Rwanda nog minder dan die 4,6 waar ze nu op zitten. Ja. En u, u, na 2100, dan, die, dan zitten we op die 10 miljard. En daarna dan, zou het dan stabiliseren of een heel klein beetje naar beneden gaan. Ja, nogmaals, ook dat is onzeker. Hè? Ja, uh, als wij begrijp, ons een half kind dat... per vrouw verschillen scheelt dat 3, miljoen, 3 miljard mensen. Ja, op een Ik begrijp sowieso dat die 7 miljard... dat dat ook een beetje uit de lucht gegrepen is... dat het net zo goed over 3 jaar kan gebeuren. Ja, Toch? Het, is, het is natuurlijk heel moeilijk. Omdat, uh, ik heb hier een keer eerder in de uitzending ja. uh, gezegd... Uh, het wordt 26 augustus van dit jaar mm. <laughs> als grapje. Omdat ja, je, je pikt een datum en het is nu 31 oktober geworden. Ja. Um, en ja, het, het vorige uh, 6 miljard was meen ik in 1998. Ja, maar dat is natuurlijk wel... Die toename is natuurlijk giga en snel. Ja. Maar het volgende duurt dan weer veel langer. <coughs> u moet, u moet uh, echt 13 jaar wachten... voordat u mij opnieuw kunt uitnodigen. Echt waar? Bij 8 miljard. Voor 8 miljard. Maar, ja. Weet je ik wat? Niet gaan, of wij je dan gaan, gaan we zitten. het over uh, het boekhoudprogramma's hebben. Ik weet niet of wij daar nog zitten. Nou. Hartelijk dank u hoorde. Pieter hoor je mij. het ging dus over de 7 miljoen inwoners... waarvan men zegt dat die op dit ogenblik... op de aarde rondlopen. Informatie, website... Zo Zometeen komt op Dijksterhuis een liefdesverklaring aan de wijn, Aristorm en Dutch Design in Peking. Tot zo. Samen thuis samen trots. Ik ben minister en ik heb een verantwoordelijkheid om dit te vullen. Ik kan mij niet voorstellen dat onze fractie instemt met een gedwongen vertrek van Mauro. En waarom moet ik nou een uitzondering maken in dit ene geval? Voorzitter, u zit het mes op de strot van Mauro en u zag hem al half door.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 DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 2 euro korting op diverse A-vogel gezondheidsproducten. Zoals Eginafors Hot Hotdrink voor extra weerstand.